Radio 1, 10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Met het komend uur natuurlijk de ontknoping van Engeland Italië. Wie wint tijd voor tijd. Eerst het nieuws met Mark Visser. Tunesië heeft de voormalige Libische premier Mahmoudi naar Libië uitgezet. Libië had ons een uitlevering gevraagd... omdat hij tijdens het bewind van kolonel Gaddafi... verantwoordelijk zou zijn geweest voor misdrijven. Advocaten van de oud-premier, de president van Tunesië... en mensenrechtengroepen hadden zich tegen uitzetting verzet... omdat ze bang zijn dat Mahmoudi geen eerlijk proces zou krijgen... en mogelijk zou worden gemarteld of gedood. Mahmoudi week in september vorig jaar uit naar Tunesië... nadat de opstandelingen de Libische hoofdstad Tripoli hadden veroverd.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 Het gratis festival Parkpop in Den Haag heeft dit jaar veel minder bezoekers getrokken dan anders. Het festival werd voor de 32e keer gehouden in het Zuiderpark. En volgens de organisatie waren er overdag door het slechte weer 100.000 mensen, nog niet eens de helft van vorig jaar. In de loop van de avond groeide het aantal bezoekers nog tot 150.000. Het weer dan vannacht droog, minimaal rond 13 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt. Maar het is zeker in het noorden en oosten nog kans op een enkele bui. Temperatuur loopt op naar ongeveer 17 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. We zijn er bij Esso trots op dat we brandstoffen ontwikkelen... die op moleculair niveau helpen om uw motor soepeler te laten draaien.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 Feest in Luxemburg. en wordt getrouwd. Een terugblik op de NK-wielrennen. En natuurlijk het slot van Engeland-Italië. Hier zijn Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. En die ja. het kopen. En ja. <laughs> ja, het, het is... Uh... Ja, 0-0. Maar ik, ik kan me haast niet voorstellen dat er geen doelpunt valt. Na 17 minuten, bijna 18 minuten in de tweede helft. Staat het dus 0-0 bij Engeland-Italië. Een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Met name Pirlo, die weer loopt te strooien met paasjes. Alsof het Sinterklaas is en uh, Zwarte Piet uh, kleine kinderen ziet. Het is uh, uh, uh, gewoon een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. We gaan zo dadelijk wel wissels krijgen. En die konden wel eens het verschil gaan maken voor Engeland. Want uh, Theo Walcott en Andy Carroll, twee aanvallers, uh, staan klaar. Wat heet staan klaar? En die Carroll is al gekomen voor Danny Welbeck. En uh, dat uh, kan wel eens uh, een groot verschil gaan maken in deze wedstrijd. Maar goed, het staat 0-0. Uh, Italië weer in de aanval. Italië is sterker, heeft uh, goede kansen gekregen in deze wedstrijd tot nu toe. Met name Balotelli, die nu aan de bal is en de bal op uh, Abate speelt. Uh, heeft echt uh, hele grote mogelijkheden gekregen, maar niet benut als pit zijnde. Het wacht is dan ook op uh, die natalen. En de uitbarsting die uh, vast wel bij Balotelli zal komen. De zit altijd voor de Italianen die de bal rustig achterin rondspelen. Nu gaat de bal naar de middencirkel. En uh, is er een soort balvlies. Gerard kijkt, maar ziet geen uh, vrije man staan. In ieder geval niet voorin. En dan gaat de bal via Ashley Cole uh, naar voren. Cole met de bal aan de voet. Naar uh, Ashley Cole. Ik, uh, uh, uh, naar, uh, uh, wie was dat? Uh, Ashley Young moest ik uh, zeggen. En dan is het uh, Wayne Rooney die de bal naar de rechterkant speelt. Naar Theo Walcott. Walcott gaat... Uh, Kijk, speelt de bal voor het doel. Daar is Andy Carroll, die laat hem gaan. En daar is het, nee, geen 1-0 voor de Engelsen omdat Ashley Young de bal uh, uh, niet goed op de slof krijgt. Maar uh, Andy Carroll laat zien dat hij hierbij is. Theo Wolk op met de voorzet. De ene invaller, formeel nog gekomen. De andere invaller, Andy Carroll, die hem niet onder controle krijgt... maar hem nog wel bij een uh, medespeler, bij Young, krijgt. En dan lijkt het mij dat via de rug van uh, Andy Carroll de bal over de achterlijn is gegaan. En hebben dus een gewone doeltrop hadden moeten krijgen. Maar het is een hoekschop voor de Engelsen. Vanaf de linkerkant worden even wat spelers uit elkaar gehaald. In dit geval is het... De verdediger Bonucci en de andere verdediger. die nu mee naar voren is. Uh, uh, Lescott. die even uit elkaar worden gehaald. Ook Carroll uh, loopt uh, moeilijk te doen. Arm omhoog in het strafschopgebied. En daar is de hoekstop van Gerard. Bal bij de tweede paal bij Carroll. Maar die maakt een overtreding. Het begint te vlammen in deze wedstrijd. 20 minuten gespeeld in de tweede helft. Engeland en uh, Italië 0-0. Het begint te vlammen. En dan nemen wij, Janine Hennis Plasgaard. op het hoogtepunt afscheid. Ja. Wat jammer. Ja, maar ik luister in de auto verder. Ja. Gelukkig wel. Ja. Wat, ga, wat ga je doen morgen? Uh, morgen heb ik een werkbezoek aan de financiële recherche. En, uh, en nog een interview. Ja. Kijk aan. Dus de drukte begint weer. De drukte, de drukte gaat gewoon weer. weer van start. Ja, ja oké. Okay. Nou, bedankt voor je komst. Graag gedaan. En een goede uh, terug... Nou, je woont om de hoek, dus uh, volgens mij ben je er zo, toch? Ik hoop het wel. Ja, tien minuten. Oké, okay. nogmaals dank. Wij gaan naar Luxemburg. Want Luxemburg maakt zich op voor een feestje. Vandaag werd namelijk bekend dat het huwelijksfeest... van de toekomstige groothertog van Luxemburg niet één, maar twee dagen zal duren. Guillaume, de zoon van de huidige groothertog Henry... zal op vrijdag 19 oktober trouwen met zijn verloofde Stéphanie de Lannoy En de feestelijkheden zullen daarna duren tot en met zaterdag. Aan de telefoon, roltiel-expert Kort de Horde. Meneer de Horde, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, Luxemburg ligt zo dichtbij, maar eigenlijk weten we vrij weinig van die mini-staat. Wat weten we eigenlijk van de groot hertog en zijn oudste zoon? Ja, eigenlijk inderdaad niet zo vreselijk veel, maar eh, het, eigenlijk is dat wel een beetje bedroevend, Want, want uh, Luxemburg is toch uh, ja, tientallen jaren, bijna een eeuw, met Nederland verbonden geweest. Uh, het zijn zo'n beetje ja onze, onze landgenoten van eer. Dus, en ook dat, dat groot hertogelijke familie. is, is uh, niet alleen zeer bevriend met, met onze eigen uh, Oranje Nassaus. maar ze zijn ook uh, gewoon familieleden. Ja. Dus uh, het, het is een beetje bijzonder dat we er zo weinig van weten. Uh, het enige wat, wat, wat eigenlijk over Luxemburg. Uh, wat wel veel mensen weten. is dat destijds toen uh, uh, het bankgeheim nog bestond in, uh, in Luxemburg. Uh, tal van brave mensen uit Nederland. met een, ko met een koffertje met geld uh, naar. Uh, over de grens gingen om daar, ja, hun, dat zwarte geld uh, op een bank uh, te plaatsen. Dus, en op de terugweg uh, nog even dat... te tanken. Huh? En op de terugweg nog even te tanken. En op de terugweg nog even te tanken. Zo, werd, zo is eigenlijk Luxemburg veel mensen bekend. En nauwelijks, we, we weten nauwelijks eigenlijk heel weinig over, over de, de grote familie. Maar misschien omdat ze heel heel braaf zijn en er bijvoorbeeld geen schandalen zijn en we er nooit nou, of weinig ja, over lezen dat... in de Roddelbladen? Er wordt niet zo vreselijk, in de, in de, niet vreselijk veel in de rottelbladen over de familie gesproken... maar ik kan toch wel eh, ja, van een paar jaar geleden nog een redelijk schandaaltje herinneren. Eh, dat was, meen ik, in 2008 toen eh, de toch Henri weigerde om, uh, om een wet te ondertekenen, een euthanasiewet... omdat ja de, de familie is zeer katholiek, net zoals de Belgische koninklijke familie. En hij kon dat niet met zijn geweten overeenstemmen. Uh, wat deed toen uh, Juncker, uh, destijds een uh, premier... Die, uh, die heeft toen uh, maar uh, beslist dat... Uh, de, de groother toch niet langer meer wetten zou kunnen ondertekenen, maar hij mocht ze alleen nog maar afkondigen. Nou, ik vind dat toch wel een klein schandaaltje. Ja, en bovendien was dit ook niet iets met een buitenechtelijk kind? Inderdaad, Louis. Uh, Louis heeft een, uh, had een uh, kind daar al voor zijn huwelijk uh, bij, met, met Tessie, die later prinses dus geworden is. en uh, Louis heeft over ons afstand gedaan van de troon uh, en uh, is met open armen weer ontvangen door de familie hoor. Ja, nou, de schandalen ja. stapelen zich op zo langzamerhand <laughs> nu. Uh. Is, is het een beetje te vergelijken met onze koninklijke familie of, of is deze Henri toch inderdaad meer een symbool? Uh, Henri is, uh, nou ja, zeker nu hij, uh, nu hij alleen nog maar wetten mag afkondigen... is een deel van zijn macht verloren geraakt gegaan. En wat dat betreft heeft hij, uh, zat hij op een lager treedje dan onze eigen koningin... die nog wel degelijk deel uitmaakt van ons, van de regering. Ja, maar uh, voor dat huwelijk, hè, loopt het uh, storm in Luxemburg? Is het groot nou, uh, nieuws? Of... Van, van, van, er is nog geen uitnodigingenlijst bekend, maar we mogen wel verwachten dat er eh, nou, dat de gekroonde hoofden van Europa wel degelijk aanwezig zijn en dat er een, een stoet van inderdaad prinsen en, en prinsessen ja, eh, er natuurlijk bij zullen, zullen willen wonen. Het volk, het Luxemburgse, het Luxemburgse volk, loopt dat al een beetje warm? Ja, het, het, het volk, als je, als je mensen in Luxemburg spreekt, en, en ja, ik heb in de, destijds ook nog wel mensen gesproken, ze, ze, ze vinden dat het Groot toch wel, wel heel sympathiek. Nee. En uh, ja, het is, uh, het is natuurlijk een klein land, en, en, en de afstand naar, naar die familie is dus ook niet zo groot. En ik weet dat uh, ja, de mensen het zeer op prijs stellen uh, dat de voorste en de voorzin uh, ja, die, ook die zelfs de kleinere dorpjes vaak ook bezocht hebben. Dat wordt allemaal in dank afgenomen en ik, ik kan al, ik kan wel zeggen dat daar een ja dat ze een grote populariteit bezitten. Ja, ze mogen twee dagen feest vieren. Dat is altijd leuk natuurlijk. Ook oh, dat is leuk. Ja. En ik, ik verwacht dat er zelfs nog wel een derde dag bij zal komen. Want eh, doorgaans worden, ja, het wordt dus een, een wettelijk huwelijk uh, gesloten. En daarna een, een kerkelijk huwelijk de dag ja. daarop. Maar daarvoor ver, ver, wordt natuurlijk al, verwacht men al de, de grote meute van, van koningen en prinsen. die uh, vooraf doorgaans zijn ook nog een, uh, een eigen feestje hebben. Ja. Oh. Dus dan is het wel drie dagen. Ja, uitgerekend op zaterdag en zondag. Ja. zijn de meesten toch al vrij. Goed, dat is hun probleem. Uh, het is, uh, begint dus op 19 oktober, natuurlijk. Dank u wel, ja. meneer Doorde. Ja, oké. Okay. Goedenavond. Goedenavond. En hang on, sloppy. Engeland, Italië. Zo langzamerhand mag er toch wel eentje in, Andy. Voor mij ook. Het is uh, 0-0 derhalve, zoals dat zo mooi heet. Maar een overtreding van Montolivo op uh, Scott Parker betekent de vrije trap voor de Engelsen. Ja, het is, het is spannend. Nu krijg je dat moment van: ja, wat voor risico's gaan we nog nemen? Hè, een ruime kwartier te gaan. Durf je wat meer mensen naar voren te schuiven, door te laten schuiven? Of ga je op zeker spelen? Ik denk dat het hink is op twee gedachten. Joe Hart gaat de bal spelen. Doet dat naar de linkerkant van Ashley Koen. Maar die komt de bal in de voeten van Montolivo. En die geeft hem door aan Daniele de Rossi. De Rossi houdt maar in en neemt dat risico dus niet. En levert meteen in bij Pierlo. Pierlo, weer een mooi paasje. Uh, naar het hart van de verdediging. Waar Cassano de bal heeft uh, gekregen. Niet echt gelukkig met zijn passes, Ook nu weer niet. En uh, vraagt een beetje om, uh, om gewisseld te worden. Die wissel zou wel eens een hele pijnlijke aan de andere kant kunnen zijn voor Gerrard. Want die is licht geblesseerd. Gaf nu ook weer een uh, on-Gerrards-paasje. En uh, het ziet er naar uit dat hij eraf moet. En dat Jordan Henderson van Liverpool dan uh, moet gaan komen. In ieder geval is uh, het balbezit voor de Engelse weer terug. Maar Esnicole geeft een slechte paas. En dan kunnen de Italianen met uh, Montolivo overnemen. Gaat de bal de diepte in, maar wordt weggekopt door Lescott. En opgevangen door Balotelli. Balotelli geeft de bal even terug op uh, Montolivo. Montolivo met links uh, knalt de bal tegen de tegenstander op. Het was niet Montolivo overigens, maar uh, Marquisio. En Marquisio schiet de bal met links heel hard. Terre John Terry op. En de uh, balbezit blijft wel voor de Italianen. Italianen drukken richting het doel van Joe Hart. Balletje binnendoor, maar weer te mooi geprobeerd. Nu wel door uh, Montolivo. En de uh, bal komt uh, absoluut niet in de buurt. Ook maar van Balotelli die zich daar zeer druk over maakt. Want Joe Hart kan uh, de bal op... Pikken. Maar Balotelli heeft zijn kans in ieder geval in de eerste helft. In het begin van de tweede helft uh, gehad. Terwijl ik uh, op het grote scherm het uh, gezicht van Steven Gerrard zie. Dat ziet er toch een beetje van pijn verwrongen uit. Uh, Andy Carroll kan de bal niet onder controle krijgen omdat hij vastgehouden wordt. En dan komt er een vrije trap voor de Engelsen. Dat is wel een prettige plek om een vrije trap te kunnen nemen. Niet in één keer op doel. Maar met wat uh, grote mensen en goede koppers in je ploeg. Dan kun je... Zeker ook als je Steven Gerrard hebt. Uh, uh, hier gevaar uitsticht. De bal ligt op de as van het veld. Uh, halverwege de Italiaanse helft. Buffon zegt doe maar een tweemals muurtje. Dan uh, weet ik uh, meer dan genoeg. En Steven Gerrard staat natuurlijk achter de bal. Misschien gaat hij het wel in één keer proberen. En die Carroll geeft aan. Nou probeer het maar jongen. Uh, dan uh, sta je klaar voor de eventuele rebound. Daar is de aanloop van, uh, uh, van uh, Gerrard. En uh, Provencia heeft uh, gefloten. Ja, Gaat de vrije trap komen. Ik zie Leskut mee naar voren. Hij wordt erin geduwd. En daar is de bal bijna bij Rooney. Maar hij kan de bal niet raken. En dan kan Bouffon de bal makkelijk oppakken. Dit was een van de schaarste mogelijkheden in de tweede helft voor de Engelsen het afgelopen kwartier. En uh, dit had meer... Ja, kunnen worden waren het niet dat Rooney de bal mist. Goede scherpe, vrije trap. Rooney krijgt een heel klein duwtje, maar een heel slim duwtje van Bazzagli. En dus uh, kan hij de bal niet koppen en zijn de Italianen weer weg. We zitten in de 77ste minuut. Het staat 0-0. En er moet een winnaar komen om uit te komen in de halve finale tegen Duitsland. Maar of dat Italië of Engeland wordt, ik durf er niets van te zeggen. 0-0. Toen wij Nienke de Jong, schrijfster-columniste... schrijfster van het boek Vrouw Kijkt sporten uitnodigde, toen dus zei ze, ja, ik wil best komen... maar mag ik dan alsjeblieft meepraten over het Nederlands kampioenschap wielrennen? Ja. En toen zij eerder vanavond hier was... en toen, toen, en toen zei dat Bart Voskamp kwam... toen werd ze helemaal gek, want het is <lacht> een van haar helden. Dus die zit nu naast haar. Dus ik zou zeggen, Nienke, wat heb je altijd al aan hem willen vragen? Nu kan het. Hoe trek je de perfecte sprint aan? Uh, door een hele goede ploeg te hebben en zoveel man... Veel, veel mogelijk mensen over te houden tot de finale. Want als je de, de ploeg opsoepeert, ja, dan, dan kun je geen snelheid mee maken, natuurlijk. Mm -hmm. En, en oefenen jullie dat ook wel uh, in training, of was dat meer gewoon nee, geluk dat is, hebben? Nee, dus niet geluk te hebben. Dat is mm -hmm. gewoon uh, in de etappe koers. Wij hadden dan blij levens. Mm -hmm. Zoals je weet. En uh, dan was het gewoon, uh, gewoon: hij moest gewoon van voren gehouden worden. En je offert een paar man op zodat hij niet te veel in de wind komt. Uh, ...de laatste kilometers goed van wordt afgezet. En dan heb je nog een paar mannen over. En destijds was dat van Petergum Utschakov uh, bijvoorbeeld... Die, uh, ...die op het laatste 65 kon rijden. Ja, en dan het liefst afzetten op, op, op 150 meter het liefst... ...dat hij ja. alleen het laatste stukje hoeft te doen. Meer jij nog wat drinken, de oh, ja. ja. graag. <laughs> <laughs> ga door. Oh, ga, ga door. Oh. Um, um, wat vind je van de, de aantijgingen die er nu aan uh, uh, het adres van Lens Armstrong gedaan worden... Ja, wat moet je ervan denken? Ik denk dat je bijna ontzettende dossierkennis moet hebben... om daar uitgebreid op in te gaan. Kijk, uh, als er dingen zijn geweest die niet goed zijn... Ja, dan, dan, uh, dan mag dat een uh, vervolg krijgen. Maar op het moment dat, dat het te dun is... Ja, dan denk ik, dan moet je het laten varen. Maar, maar dat, dat Brunil nu al zich terugtrekt uit de Tour... dat betekent toch wel? Nee, dat is waar ook een, een is vuur? Ja, dat is meestal wel is vuur. Maar de andere kant, kijk, als hij nu in de Tour gaat rondlopen... dan trekt hij al de aandacht uh, naar zich toe. En mm. dat gaat ten koste van, uh, van alle renners. En die moeten... Uh, ja, die moeten gewoon rust hebben. Die moeten hun tour gewoon kunnen rijden. Dus het is dan gewoon een slimme beslissing voor Bruneel om te zeggen: jongens, ik, ik trek mij terug uit die tour, zodat jullie in alle rust gewoon die koers kunnen doen. Mm -hmm. Dat is over de tour. Nu even het Nederlands kampioenschap. Okay. Ja, Nienke, daar mag je ook tegenaan, aan. We moeten <laughs> absoluut. Want de Rabobank ploeg greep weer naast de overwinning in dat kampioenschap. Voor het derde jaar op rij ging de nationale wielertitel naar een renner van buiten die ploeg. Dit jaar Nikki Terpstra, rijdend voor de Belgische ploeg van Omega Pharma Quick Bart Voskamp. Ja, uh, vorig jaar was het Pim Lichthart, die het Rabokarretje in de poep reed, om het zo maar te zeggen. Dit jaar, Nicky Terpstra. Wat is er met de Rabo-renners? Wat is er met de Rabo-renners? Ik, ik dacht op een kilometer of 50, 60 voor het eind van... nou, ze hebben de koers redelijk onder controle. En toen, eh, toen Terpstra dan met Boom wegreed... Dan dacht ik van, nou ja, goed... ik mag graag zien dat een eeling een wint... Tegen, tegen een 18 man sterke formatie. Dat betekent niet dat ik iets tegen de Rabobank heb... of, of voorstander ben van ander. Maar toen Boom al niet echt doorreed met overtuiging... toen dacht ik van, nou, Terpstra is blijkbaar toch beter. Boom durft het niet aan. En die gokt op Mollema en... Eh, en de rest van zijn ploeg, zodat die het over kunnen pakken. Maar toen die terugkwamen, bleken ze allemaal slecht te zijn. En je zag gewoon aan, aan Terpstra, die was gewoon heel fel. En die was aan het schelden en het vloeken op de motor. Ik denk, nou, die, die zit vol adrenaline. Die vliegt er straks nog een keer in. En dat deed hij. En niemand kon volgen. Toen dacht ik, van, nou, dan gaan ze het leuk achter organiseren. Ze laten hem een beetje zwemmen op zo'n 30, 40 seconden. En dan schakel we hem daarmee uit. Maar het werd 40, 50, het werd een minuut. Ja, toen had ik al vrijstellende gaten, die vangen ze vandaag niet meer. Dus ze kwamen gewoon allemaal gewoon tekort. 1,58 over had hij op het end, hè? Terfse, ja, de laatste plaats werd hij een beetje moe. Maar goed, hij, hij reed zo verschrikkelijk hard. En je zag het aan zijn gezicht. Er waren een hoop renners die waren gewoon uh, helemaal op van de kou. Die hadden een opgeblazen gezicht van, van, van het vocht. En hij zag er gewoon mond eruit. En uh, ja, het was gewoon uh, bekeken zaak. En alle 18 kwamen ze tekort op die ja. ene man. En heeft hij nu bewezen dat hij naar de spelen moet? Ja, maar hij was al uh, volgens mij geselecteerd. En, uh, ja, niet officieel hoor, want dinsdag wordt het geloof ik, officieel ik Ja, maar twee, twee, uh, twee man zijn er dan al geselecteerd met Wester... natuurlijk hij ook dan uh, de, de tijdrit rijdt. En het gaat nu om die derde man. En volgens mij zit uh, Leo van Vliet de Bondscoach wel een beetje mee zijn maag. Want uh, ik denk dat hij er nog steeds wel een nachtje over gaat slapen. Ja. Wo wordt. En dat ja. zal dan waarschijnlijk Bomen of Langeveld worden, in, denk ik. Ja. Overigens, de boren net hè, over de Rabo-ploeg weer niet... Als dat nou in de Tour weer niet lukt... dan, nee, dan wordt het, het dramatisch. Drama. Kijk, we hebben natuurlijk heel lang gezegd... je wordt afgerekend op de Tour. Maar goed, als je de, de Tour verknalt... maar je hebt een mooi voorjaar... en, uh, en zo'n kampioenschap hoort eigenlijk gewoon in de ploeg als je met 18 man start. Dus ik denk dat, dat, je, dat ze echt moeten presteren. Ze hebben drie, uh, drie mensrijders. Dus een 7 zal lastig worden... want het wordt er allemaal een beetje omheen geborduurd... om één uh, om om van die drie mannen de top te krijgen. Nou goed, dan denk ik dat moet er lukken. Drie potentiële mannen die een top-10-klassering moeten kunnen halen. Dan zal er toch eentje overschieten. Mollenna, Ondanks... Geesinken Kruiswijk. Ja, dat ja is een dat zijn die, zou, toch? die zou het moeten zijn. Uh, we gaan het meemaken. Ik ben oh, heel die, benieuwd. Die moet toch het jaar worden van, uh, van Geesink? Ik bedoel, uh, Ronde van Californië ja. gewonnen. Ja ronde, ja, ronde van Californië winnen is natuurlijk leuk. Maar als hij mm. straks in de Tour door het ijs gaat, om welke reden dan ook, ja, dan is iedereen de Ronde van Californië weer vergeten. Uh, ja. Maar uh, ja, hij heeft het in zich. En ik, ze moeten die jongen niet nerveus maken. Ze moeten geen renners om hem heen zetten. Van en naar voren en nu dit en dat. Laat hij gewoon lekker zijn ding doen. En uh, met een beetje geluk dan, uh, de, dan komt hij de eerste tien ritten door, en dan mm. begint het heuvelop te worden. En dan dan uh, regelt zich dat vanzelf. Ja, maar ze doen het ook heel slim met de Rabobank... om gelijk maar uh, twee kopmannen en een subkopman naar voren te schuiven. Ja. Dat is dus met de ene niet lukt, dan doen we gewoon de andere. Ja, nou, ja maar goed, je moet, je moet natuurlijk ook drie uh, mannen hebben... die een top 10 klassering kunnen, kunnen rijden. En, uh, nou, en Rabobank heeft die, uh, heeft die mogelijkheid dit jaar. Dus op zich doen ze dat ook wel goed, denk ik. En ja, Geesing kan, uh, die, die kan niet zo goed met die druk omgaan. Dat is gewoon gebleken. En, mm. Laat de jongen lekker met rust. Hij heeft, hij heeft de kwaliteiten uh, fysiek om dat te doen. Nou, ondertussen bouwt de druk zich wel lekker op natuurlijk ja, zo'n week voor de start. Ja. Ja. En Hij moet zich er niks van Ik Nog even over het NK van vanmiddag. Hoeveel mensen stonden er aan de start? Ja, wat was het? Een 100 man of zo? 130, geloof ik. En er bleven er geloof ik 16 over. Ja, he? dus een extreem uh, NK. Kijk, 230 kilometer is natuurlijk heel ver. En als je rondjes van 10 kilometer rijdt met vier klimmen erin... wordt het ook heel zwaar. En dan moet je ook nog eens een keer... Nou, iedereen weet wat voor weer het vandaag was. Een heel, heleboel wind en kou. En het is geen voorjaar. Dus iedereen is gewend aan, aan de warmte. is mm. totaal afgetreed met een 6, 7, 8 procent vetpercentages. Ja, je zag, zo, je zag gewoon dat ze gewoon verkrampt waren van de kou. Mm. Op die na. Moet het dan? Moet het, ja, wat staan nou? Bedoel je. Maar, ja, maar moet, het dan, moet het dan niet verplaatst worden naar een, uh, naar een ander moment misschien? Of is het gewoon pech dat het vandaag slecht weer was? Ja, ja, kijk, andere jaren is het gewoon mooi weer. En het, het, de, ik, ik vond het zelf een heel mooi kampioenschap. Ik weet zeker wel dat, uh, dat de verschillen minder groot waren geweest als de gaatje of 2025 was geweest. Had je een heel andere koers gehad. Alle ogen uh, op de Rabobank, want wij hebben het nu natuurlijk ook over. Maar Vakantio die gaat natuurlijk ook volgende week naar de Tour. En stond. Nou ja, wel derde op het podium natuurlijk. Ja, kijk, Bert, hebben ze daar een steekje laten vallen? Ja, die hebben zeker een steekje laten vallen. Uh, kijk, Johnny Hogeland, het is degene van de, van de kopstukken die het eigenlijk moet doen. En dat was goed, want hij regel ook veertien rondjes uh, vooruit uiteindelijk. Dan denk ik, Frank, hoe kun je zo stom zijn om, op, dat jij de koers gaat openen? Dat ja. moet je anderen laten doen. Ja. En daarmee verspelen ze natuurlijk wel een, uh, een, een kans hebben in de finale. Dus hebben ze niet slim gedaan. Is dat uh, niet bij hem al, al vaker het probleem? Dat ja, het wordt gezegd hè, over het, Precies, het, het, het was nu een beetje zo, hij vindt het moeilijk in de regen rijden. Hij is angstig en hij heeft afdalingstrainingen gehad. Maar ja, ik denk als je zo... Kijk, je, je zit op een topniveau. Je hoort bij de beste beste van Nederland. Soms bij de beste van de wereld. Dan denk ik, dan telt dat niet meer. Je hebt gewoon te presteren. Mm -hmm. En uh, dat risico moet je dan maar nemen dat je dan uh, in de regen moet rijden en een beetje angstig bent. Je moet dat, je moet daar toch draaien. Want nou verspeelt hij natuurlijk ook zijn, uh, zijn kampioenschap. Ja. Goed, uh, duidelijk. Nienke, uh, heb jij nog een prangende vraag? Dan kan dat nu kort nog even. Ja, ik vroeg me af wat had Sebastian Langeveld vandaag nog kunnen doen. Want ik had wel meer van hem verwacht. Had je, denk jij dat als Rabobank het, het, ga, het gat wel had dichtgereden... dat hij er dan met de wind misschien vandoor is gegaan? Um... Ik denk dat hij uh, ook na Terpstra gewoon uh, een van de betere was. En hij heeft, uh, op een gegeven moment nam hij zelf ook initiatief. In het begin dacht ik, van, laat het aan die Rabo-renners over. Uh, Profiteer van de situatie. Maar hij had natuurlijk ook al snel ingezien... van ja, als ik niet meegrijp is het sowieso kansloos. Mm -hmm. Dus ik vond hem ook erg goed. Hij heeft het volle, uh, omloop van het uh, Nieuwsblad ook al eens uh, gewonnen. in ja. heel slecht weer. Dus ik had er ook wel vertrouwen dat hij goed reed. Heeft hij gedaan. Hij is natuurlijk een beetje terugkomend nog steeds... Van, uh, van de valpartij in het voorjaar. Dus mm -hmm. dat is nou een renner waarvan ik denk... die gaat in de Tour een rit winnen. Ja. Goed. Zou mooi zijn. Dankjewel Bart. Graag gedaan. Veel plezier met de tour. We gaan je ja. heel veel spreken bij de tour. Ja, de zeker. We gaan ja, het Ja, zo is het. Tijd voor tijd. De ja, radio in sportzomer staat ja. voor nieuws in Stereo Sport en Lekker Quizzen. Op radio1.nl verschijnt iedere dag een vraag... waarin het voorspellen van de juiste tijd centraal staat. En voor vandaag was dat de vraag... in welke minuut van Engeland-Italië wordt de eerste terugspeelbal gespeeld? Inmiddels weten we het antwoord op die vraag. Dat was in de vierde minuut. Meer dan 200 luisteraars stuurden een antwoord in... maar liefst 18 mensen voorspelden het juiste antwoord. En Johnny van Manen en Jochem de Kruijf stuurden als eerste in. Helaas voor Jochem was Johnny net twee minuten eerder... en hij scoort daarmee dus vandaag het tijd voor tijd horloge. En dan de presentatoren. Niemand had de exacte uitslag... Wel waren er uh, maar liefst vier presentatoren... die de derde minuut voorspelden en er dus één minuut naast zaten. Thijs van der Brink, Jurgen van den Berg... Felix Meurus en Deborah Bleckenhorst, gefeliciteerd meid. Dank je. Um, dat betekent dat de nek-aan-nek-race tussen Felix en Deborah voortduurt. Want net als Thijs en Jurgen krijgen zij er drie punten bij. Morgen een nieuwe kans op zo'n prachthorloge voor u. De vraag gaat dan over Wimbledon. Hoe lang duurt de eerste tiebreak van de eerste speeldag? Eerste tiebreak, eerste speeldag. En het gaat ons dan niet om de enkelspelpartijen? En, of het gaat ons wel om de enkelspelpartijen, maar niet... De het gaat dus om een tijdbreak in de enkelspelen. Zo, he? Zo is het. Voor de duidelijkheid. Ga naar radio1.nl en doe ook mee met tijd voor tijd. En de tijd begint te dringen bij Engeland-Italië, Andy. Het lijkt op uh, in ieder geval verlenging af te gaan, want we hebben nog drie minuten te gaan. En uh, het staat nog altijd 0-0. En nu nemen de ploegen echt geen uh, risico meer, hoor. Het zou voor Pedro Provencia... En misschien herinneren we dat nog, de Champions League finale. Uh, het zou zomaar kunnen zijn dat hij nu weer penalties uh, gaat krijgen. Want toen was het uh, Chelsea tegen Bayern München dat eindigde in uh, penalties. En nu staat het 0-0 onder leiding van diezelfde scheidsrechter. Of er moet nog iets aardigs gebeuren als Pirlo de bal heeft. En uh, Pirlo kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Ja, weinig. Dan maar in de diepte zoeken. Naar Baten. Maar de bal is wat hard. Kan hij hem binnenhouden? Nee, de bal gaat over de achterlijn. En dus uh, mogen de Engelsen een doeltrap gaan nemen. Weinig kansen meer gezien. Een paar wissels. Alessandro Diamanti is gekomen. Speler van Bologna. Die ooit nog uh, in de Premier League speelde voor West Ham United. En uh, Antonio Nocerino van uh, AC Milan is uh, gekomen. En uh, hij kwam Daniele de Rossi vervangen. Cassano er dus uit. De Rossi eruit. Diamanti erin en Nocerino erin. En van de kant, aan de kant van Engeland Walcott en Carroll erin. En eruit zijn daar voor de meeschrijver James Milner en Danny Welbeck. De bal zit voor de Italianen. Kijken of er nog iets leuks kan gebeuren in de slotminuten van deze wedstrijd. 88 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Eigenlijk een wonder. Niet dat het 0-0 blijft, want dat hadden heel veel mensen verwacht. Maar zoveel kansen en mogelijkheden, met name voor de Italianen... die niet benut zijn, waardoor die 0-0 stand op het bord staat. Abate heeft de bal weer aangespeeld gekregen. De aanvallende rechtsbek die hem eventjes kaatst met Diamant. Die hem terugkrijgt. En dan proberen de Italianen er doorheen te komen. Maar het wil maar niet lukken. Ook niet als Marquisio doet. Of toch? Ja! Oh, bijna de goal. Het was een goede mogelijkheid. Voor uh, Italië, voor de invaller Antonio Nocerino. Mooi balletje binnendoor. Aangenomen met links, inschieten met rechts. Uitstekend gedaan, alles eigenlijk perfect. Waren het niet dat er uitstekend mee verdedigd werd door Glenn Johnson. En uh, Nocerino de bal op uh, Johnson uh, schiet. En het slechts een hoekschop voor Italië. Oftewel Andrea Pierlo oplevert met het rechterbeen vanaf de rechterkant. Dus normaal gesproken een afvallende bal... Komt die bal voor het doel richting de tweede paal. Verbij en voorbij de tweede paal. Wordt wel opgevangen door Diamant. Uh, kijken of hij de bal weer terug kan brengen. Hij probeert in ieder geval wel. Bal voor het doel. Waar is Balotelli? Die staat tussen drie man. En een van die drie man van Engeland kopt de bal over de zijlijn. En dus mag er gegooid worden door Italië. Snel gebeurt. Naar de achterlijn probeert Diamanti te gaan. Speelt de bal voor het doel. Maar ja, daar staat echt alleen nog maar Balotelli. Dat bedoel ik met uh, risico's nemen. De verdedigers, zo gauw ze bij een hoekschop naar voren zijn gekomen. En het lukt niet meteen. Zijn ze meteen weer terug op hun uh, vertrouwde positie achterin. En dan uh, mis je gewoon wat meer. ...mensen in, Maar het was een prachtige bal van uh, Nocciadino. En goed verdedigd door Johnson. Want anders uh, had het in de slotfase toch nog 1-0 voor Italië geweest. Nu balbezit voor Engeland. In de slotseconden. We gaan zo dadelijk de man met het bord zien. Hoeveel minuten uh, we er nog bij gaan krijgen? Ik denk uh, toch wel drie minuten met wat uh, blessures. Inderdaad, drie minuten extra tijd gaan we krijgen... Als ik bij uh, Italië uh, Christian Maggio klaar zie staan aan de zijlijn. Een uh, verdediger die uh, uh, nog in gaat vallen in de verlenging. Een verdediger, het zegt genoeg, 0-0. Stand bij Engeland-Italië. We zitten in de extra tijd die nog twee minuten zal duren. Italië in de aanval, maar het zal, uh, neem ik aan, uitdraaien op verlengingen. En hier is Ewout de Jong met de hoofdpunten van het nieuws. Politie, de politie in Limburg heeft twee mannen vrijgelaten die gisteren waren opgepakt... in verband met de dood van een man van 23 in Sittard. De mannen uit Sittard blijven wel verdachten in de zaak. Vandaag werd een derde verdachte van 25 aangehouden. Die wordt dinsdag voorgeleid aan de rechtercommissaris.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 En het ministerie van Defensie heeft een klokkenluider op een zijspoor gezet. Hij had aangetoond dat ongeveer veertig medewerkers van Defensie... in het buitenland werken zonder dat ze over een geldige veiligheidsverklaring beschikken. Die verklaringen hebben ze nodig om geheime documenten te mogen inzien. Defensie erkent dat verklaringen zijn verouderd... maar ziet dat als een administratieve kwestie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, de top 5 wordt weer aangevuld. En Engeland-Italië stevende af op een verlenging, toch Andy? Het lijkt er heel sterk op of er moet nu iets gebeuren. Rooney speelt de bal naar Ashley Young. Ashley Young, randstafs op het gebied. Top Ashley Cole. Ashley Cole, bal bij de tweede paal. Carroll kopt. En Rooney met de oma over het doel van Buffon. Als hij hem goed raakt, dan zit hij er gewoon in. Maar hij raakt hem niet goed. Wayne Rooney. De speler van Manchester United. Hij kreeg weinig mogelijkheden in deze wedstrijd. Lang wachten van Ashley Young op Ashley Cole. De voorzet komt bij de tweede paal, wordt teruggekopt door uh, Danny, A Andy Carroll, en dan de omhaal is stijlvol, maar net niet lekker geraakt. Puntje van de schoen gaat de bal over het doel van Buffon. En zo zitten we in de laatste seconden van de uh, officiële speeltijd van de reguliere speeltijd, en dan gaan we twee keer 15 minuten verlengen sowieso. Uh, Diamante probeert de bal naar voren te spelen. Probeert hem op Maggio te spelen. Een invaller. Een rechtsback, Voor een rechtsback, En dat is een uh, streep door de rekening van Prandelli. Want uh, Abate moest gewisseld worden. Ik denk dat het te maken heeft met die uh, hoofden tegen elkaar eerder in de wedstrijd. En dat had hij liever niet gedaan. Cesare Prandelli, de trainer van Italië. Want hij heeft ook nog die natale op de bank zitten. Die breng je dan uh, liever als het echt nodig is. Maar hij moest dus wisselen. En nu fluit scheidsrechter Provincia. Voor het einde van de 90 minuten. We gaan eventjes heel ja. kort rusten met wat water. En dan uh, gaan we de verlenging krijgen bij Engeland, Italië. Eindstand na 90 minuten, 0-0. Ja, uh, Nienke, jij kent Wayne Rooney heel goed. Jij mag sukkel tegen hem zeggen, begrijp ik. Nou ja, dat was gewoon een beetje jammer, want dat is een hele grote kans. En als je het dan zo mooi wil doen, dat telt nu niet. Moet nou effectief, hè. Het was niet zo makkelijk, hoor. Het was een omhaal, Het was een omhaal. Ja, maar toch, nu een omhaal in deze fase van de wedstrijd. Maar volgens mij kon hij niks anders. Je dacht, ga je nog even om en nemen hem vol op je pleeg, Nee, of door, iets. Maar ja, ik vind een omhaal altijd... Ja, ik associeer het met play, maar Vond mag me nou even gaan corrigeren. Ja, dat gaat ook wel gebeuren, denk ik, nu. Ja, nee, het was echt de enige mogelijkheid die hij had. Dat was echt omhaal, want de bal kwam een beetje achter hem, dus hij kon, uh, hij kon er niet meer echt uh, heel makkelijk op de goal schieten. Hey Fons, jij hebt ook wel eens, uh, heb, jij niet de, heb jij de bekerfinale niet ook gespeeld? Oh jee, ja meerdere, meerdere. We, ja, even, daar heb eens, met met, gespeeld, met, ja. met Utrecht. Ja, nou, nee, niet met Utrecht, maar wel met, met Roda, Den Haag, uh, mee, met uh, Sparta. Nee, met, met verlenging, Ajax. met, met verlen Oh, zo gaan we door. Ja, we hebben er wel een met aantal met verlenging al. ook. Ook met verlengingen, ja. Ja, dan zo'n situatie zoals nu? Ja, dat zijn hele moeilijke momenten, omdat je natuurlijk best al veel gegeven hebt. Ik kan me een wedstrijd herinneren, bijvoorbeeld dat ik met Roda de finale speelde tegen PSV. Een paar minuten voor tijd kregen wij pas die gelijkmaker binnen. Nou, dan krijg je natuurlijk een tik. En dan moet je nog die verlenging, ja, dan wordt het zwaar. Want je moet je dan eventueel, als je tactisch iets om moet zetten of anders moet gaan spelen... Vraag ik me af of dat kan. Nou goed, je, je kan natuurlijk in die uh, korte tijd... kun je niet zo heel veel tactisch meer veranderen... Um... Het is altijd zo dat de trainer nog wel wat dingen aangeeft... In aan het begin van zo'n verlenging. Van, maar meestal komt het dan neer op een stuk uh, ja, doorzettingsvermogen. Je moet knokken. Het echte goede is er wel vanaf. Dat is in deze wedstrijd ook zo. Dus je zal vooral samen moeten blijven en compact moeten blijven... en geen ruimtes weg moeten geven, want dan krijg je problemen. Denke? Wat ik al zo bizar vind is dat heel veel uh, voetballers... dan in de verlenging ineens dan last krijgen van kramp. Dan denk ik, hoe, hoeveel maken die paar minuten dan nog uit? Je hebt al 90 minuten op het veld gestaan... Je hebt toch zo'n goede conditie dat je ook nog wel uh, even door kunt. Dat je niet meteen kermit op de grond ligt. Nou, Het is een half uur hè, wat je extra moet. Mm -hmm. En uh, dat is best uh, ja, gezien de omstandigheden die en je hebt er ook... al 90 op zitten ja, in een graad of... Ja, dat zijn natuurlijk best nou, ja, maar ja, zo'n 1 zie 230 kilometer op de fiets. Ja, dat is een Die man andere... fietsen ook niet... Ja, ja, met, die een... die val ik niet met kramp van een fiets nee, af, dat toch? Is, dat is een, uh, een hele andere sport. Die ja. discussie, ja, die hebben we heel vaak gevoerd ook. Dat, dat is echt een hele andere sport. Het is, dit is een intervalsport, mm -hmm. waarbij je echt uh, van... Het is Elke keer aanzetten, elke keer die korte sprints, ook wat langere sprints. Fietsen is echt een duur sport. Mm -hmm. Ja, en dat is toch iets heel, ja, dat is andere belasting voor de spieren. Maar als we nu naar de twee teams kijken die nu uh, uh, gemasseerd worden, kijk eens even voor zover je paraat hebt naar ja. de leeftijden. Want ik heb de indruk dat die Engelsen wat meer op leeftijd zijn dan die Italianen. En dat het bij hun misschien wat meer gaat er. Nou ja, goed, als je natuurlijk alleen al nou kijkt naar Pierlo. Uh, die ja. is natuurlijk ook uh, ruim in de dertig. Dus het bij nou, elkaar beide ploeren, Het was niet denk zozeer... Zeggen ze Gerard, Terry? Ja, dat zijn ook wat oudere spelers. Uh, de lopen, het is een, een mix. Maar ik denk dat het wel vooral uh, een, een padstelling werd. Dat hadden we wel een beetje verwacht. Ja. Beiden hadden te veel angst om te verliezen. Uh, en dan nu hebben ze nog wel wat over, denk ik, om die, om die verlenging te spelen. ja. Goed, nou nog een, uh, nog een paar minuutjes en dan, uh, dan beginnen we aan de verlenging. Ik zeg u even dat wij uh, doorgaan na 11. Tot na de verlenging. En mochten er strafschoppen komen, dan uh, nemen we die vanzelfsprekend ook mee. That's I'm just doing. Get used to losing you. Uh, the English uh, beat uh, ook nog wel. Zo so is het. En die houtkamp. Yeah. Er is afgetrapt. En uh, reken maar dat de spelers het uh, niet makkelijk hebben hoor. Want uh, ik hoorde net uh, uh, vraagtekens over kramp en dat soort dingen. Die spelers hebben drie wedstrijden al in de pool gespeeld. En een hoog tempo in deze wedstrijd en dan ook nog verlenging. Het is uh, uh, bijna logisch dat, je dan, uh, dat de botten en de spieren dan gaan tegenstribbelen. 0-0 de stand, begin van de eerste verlenging. Met balbezit voor de Italianen zoals dat heel veel is geweest. En nu... Uh, uh, is het uh, het uh, balbezit voor Montolivo? Ik vond hem niet een van de betere bij de Italianen. Maar misschien dat hij zijn stempel kan drukken in uh, de verlenging. Uh, speelt de eerste paas goed op uh, Diamante. Maar die krijgt geen goed vervolg mee aan, uh, uh, aan het spel. En dan uh, via Andy Carroll is het uh, snelle counter voor. De Engelse McCarroll is een grote logge spits die moeilijk wendbaar is. En meer van zijn koppen en schieten moet hebben. En de bal dus ook niet bij een medespeler krijgt. En dan kan Italië overnemen via Pirlo. Speelt de bal naar de rechterkant even wat hard. Maar wordt binnengehouden door Maggio. En Maggio naar Balotelli. Balotelli. Weinig van gezien in de tweede helft. Een paar kansen in de eerste helft. Grote kansen zelfs. Maar niet benut. Lange aanval weer van de Italianen. Daar is Balotelli weer. Maar hij raakt de bal simpel kwijt. Probeert het af en toe te mooi te doen. En loopt er echt bij. Alsof hij uh, uh, staat rond te kijken. Waar kan ik een uh, hele goede cd kopen. Want het is uh, niet best wat Balotelli laat zien volgens nog. Misschien dat hij een bevlieging heeft. Dat moet in de komende 25 tot 28 minuten dan gaan komen. Want we zitten in de eerste uh, verlenging. Na twee minuten, nog altijd 0-0. De radio in Sportzomer top 5. Ja, iedere dag wordt je weer mooier, onze top 5 En van beste sportmomenten van deze zomer. Gisteren mocht COC-voorzitter Vera Bergkamp een fragment schrappen. En haar keuze viel op het niet toegekende doelpunt van Oekraïne tegen Engeland. Op die plek koos zij het eerste doelpunt van Xabi Alonso... gisteravond in de kwartfinale tussen Spanje en Frankrijk. En daardoor klinkt onze top 5 nu zo. Fragment 1. Kan van de vaart schieten van 20 meter van de vaart. De vaart ja! Hij zit er! Rafael van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 Valotelli maakt de tweede Italiaanse goal van deze wedstrijd. Hij is er uiteraard niet blij mee, want dat past niet bij zijn imago. Maar ah. de corner komt vanaf de rechterkant en het is een, een halve omhaal. Ja, Nienke de Jong, en jou vanavond de eer om er een fragment uit te halen. Welk fragment wordt dat? Ja, de Grieken. De Grieken. Ja. ja. Was want... heel mooi. Ze zijn er nu ook definitief uit. Dus nou ja, laten we dan doorgaan met iets anders. Zelfsie. Die eruit. Ja. Dan mag er ook iets in natuurlijk. Ja, dan wil ik Niki Terfstra erin. Hoeft je ook geen seconde over na te denken? Nee, helemaal niet. Nee, wat ik vind, uh, bedoel, al die uh, voetbalfragmenten, ik snap het heel goed. Maar het wielrennen is ook weer. Uh, staat ook weer volop in de belangstelling. Dus uh, nou ja, dan heb ik er graag een wielerfragment in. En daar en daar gaat Terpstra. Terpstra. Hoppa. Ja. Terpstra gaat, maar er is natuurlijk reactie. Maar van wie? Van Kelderman. Kelderman kijkt. man kijkt? We zitten nu boven op, die, uh, Duivels, uh, op het duivelsbos. Maar hoe noemen de Vlamingen dit? Krinta, dat is wat Terpstra toont. Ja, en hij heeft door in een stel benen eronder staan. Ja, hij komt erin. Nickie Terfstra in onze top 5. Dankjewel, Nienke de Jong. Graag gedaan. Ja, en uh, ja, normaal gaan de gasten dan weg en is de voetbalwedstrijd klaar. Maar mm. in deze zijn we, nog, uh, zijn we nog steeds bezig, natuurlijk. Uh, hartelijk dank in ieder geval voor je komst. Graag uiteraard vanavond. En veel plezier in de avondetap. Oh, dat is uh, zeker. Dat is ergens in juli. Goed. We gaan naar uh, Andy Houtkamp bij uh, het voetballen. Kans voor de Engelsen. En een uh, grote ook. Ja, de bal schiet langs alles en iedereen. En Leskert kan de voet er net niet tegenaan krijgen. En zo blijft het 0-0. Ook na bijna vijf minuten spelen in de eerste verlenging. Gaat de bal een goede paas. Uh, maar uh, niet, uh, die Diamanti die heeft geen uh, lekkere invalbeurt. Want die kan de bal weer niet onder controle krijgen. De speler van Bologna. En uh, dus nemen de Engelsen over. Joe Hart begint uit te groeien tot uh, held van de Engelsen. En helemaal als we misschien wel op uh, penalties uh, afgaan. Weer balbezit voor de Italianen. Diamant Die doet hij nu wel iets goed met de bal. Draait zich redelijk vrij. Maar brengt dan Montolivo in de problemen. Die staat heel dicht bij hem. Die moet ook terug wandelen. En doet dat met geen lekkere paas. Maar de bal komt dan terecht bij Balzaretti. Balzaretti met de diepe bal naar de rechterkant. Prachtige bal. Maar Diamanti, nee, Niet meteen de bal onder controle. Nu dan wel. Voor de linker. Krijgt hij hem goed voor? Nee. Want de bal wordt weggekoppeld door Lescott. En verder gebracht door Wolcott. Wolcott aan de bal. En nu kan het gevaarlijk zijn. Drie Engels in de aanval. Vier verdedigers van de Italianen. Wolcott nog altijd... Naar Rooney. Rooney. Randstafs op gebied. Wayne Rooney. Wayne Rooney tussen vier. Vijf man. Moet een vrije man zien te vinden. Kan hij niet vinden. Want daar zit Pirlo natuurlijk tussen. En Pirlo meteen met het vervolg. Richting Balotelli. Geen buitenspel. Maar hij kan er net niet bij. Zo. Dat had zomaar een kans kunnen opleveren. Een zucht van ellende bij Mario Balotelli. Maar hij kreeg de bal niet onder controle. En dus kunnen de Engelsen weer in de aanval gaan. Het is spannend. 0-0. Uh, Eerste verlenging. Zes minuten gespeeld. Bal de diepte in. Vanaf de rechterkant naar links. Een mooie beweging van Carroll. Carroll. Carroll ja, probeert te veel en te mooi te doen. Daar ben je de spits niet voor. Bijna twee meter is uh, wat hout terug En dan moet je dat soort dingen achter nalaten. Want uh, dat heeft helemaal geen nut. Dan raak je de bal kwijt. Dat bleek ook wel weer. Als Pierlo de bal heeft. Uh, speelt de bal in de voeten van Marquisio. Marquisio naar Maggio. Maggio die een gele kaart kreeg en een eventuele halve finale daardoor mist. Want hij stond op scherp. Gaat de bal weer naar Pirlo. Pirlo op een slakkengangetje nu om zich heen. Kijkend naar Balotelli. Balotelli probeert de bal door te spelen. Lukt niet. Handje omhoog. Sorry, had ik zo niet bedoeld. Cole kan overnemen met hetzelfde kapsel als Balotelli. Dus zie je er niet uit. Want het is geen Ponem, al, uh, als ik uh, heel eerlijk ben. Maar goed, uh, ik ben ook uh, wat ouder. Bal van Joe Hart gaat naar voren en wordt uh, gekopt door Carroll. Dat kan hij wel. Bal op de borst en meteen afgeven aan Rooney. Rooney, bal naar de linkerkant. Kan de voorzet komen? Ja, die komt er. Berichting uh, Walcott, de kleinste man op dit moment op het veld. En dus kan Buffon de bal pakken. We hebben gespeeld ruim 7 minuten in de eerste verlenging. Stand 0-0 bij Engeland-Italië. Voor het eerst, sinds men in 1851 begon met het bijhouden van orkanen... zijn er al voor 1 juli vier tropische stormen ontstaan op het westelijk halfrond. Na de stormen Alberto en Beryl, die werden gevolgd door orkaan Chris... staat nu de tropische storm Debbie voor de deur. Weerman en stormjager Reinier van den Berg, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe kan het dat deze stormen elkaar zo snel opvolgen? Ja, veel heel opmerkelijk. Dat, dat is een vrij bijzondere omstandigheid dat dit de vierde al is... En uh, ja, hoe kan het? Uh, het is heel apart. Je hebt wel een aantal cycli soms in orkanen. Sommige jaren brengen er meer voor dan, voor dan andere. Uh, het schijnt te maken te hebben met El Niño en La Nina, Technische termen voor verstoringen in temperaturen van oceaanstromingen. Nu zitten we in een fase van El Niño. En dat staat vaak gerand, gaat vaak samen met vroeger en meer orkanen. Dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende verklaring voor dat wat er nu gaande is. Tegelijkertijd kan je ook zeggen, het oceaanwater en de golf van Mexico is opvallend warm. Dat zou je in verband kunnen brengen met global warming, met opwarming van de aarde en die dingen samen. El nou, Niño en de opwarmende aarde is dan misschien de beste verklaring... Voor ik merkwaardig feit dat Debbie nu de vierde is, terwijl dat het nog niet eens 1 juli is. En voor u moet dit toch wel een uh, ja, cadeautje zijn wellicht als weer man en uh, stormjager? Ik volg het natuurlijk op de voet, uh, al is het een ver van een show. Want uh, ja, ik zit nu ook naar de, naar de kwartfinale te kijken. Maar het is inderdaad indrukwekkend om altijd uh, te volgen, dit soort weersystemen. Komt Debbie er dwars doorheen? De... Ja, dat schiet niet op, hè? Ja, uh, nee, ja, nee, Debbie is een lastige dame, is erg grillig in haar gedrag. Men denkt nu dat ze woensdag aan land komt, vlak bij New Orleans in Louisiana. En het vernijn van deze storm zit dan vooral in de belachelijke grote hoeveelheden regen. Daar hebben ze in Florida al kennis meegemaakt met overstromingen en ellende. En nou, de komende dagen zullen de amerikanen Debbie op de voet volgen op haar route naar Louisiana. Want wanneer groeit een tropische storm dan uit tot een orkaan? Ja, daar, is, daar zijn een aantal factoren voor nodig. Ten eerste moet het zo zijn dat het zeewater warm genoeg is. Nou, dat is, dat is het probleem niet. Maar de omgeving op grotere hoogte in de atmosfeer moet ook gunstig zijn. Dat, het mag niet te hard waaien, want dan waait die uit elkaar. En het is toch blijkbaar lastig op dit moment voor Debbie om verder te organiseren tot een echte orkaan. Het is een storm op dit moment, dat windkracht 10. En de laatste verwachtingen suggereren dat het misschien nog een windkracht 11 wordt tippend aan 12, maar een volwaardige orkaan, dat werd gisteren wel gedacht, is nu net wat minder waarschijnlijk. Ze heeft nog even de tijd voordat ze aan land komt natuurlijk. Uh, en, en dan ons ja. weer, hier is het ook niet al te best. Heeft Debbie of hebben andere tropische stormen daar invloed op? Nee, het is wel zo dat tropische uh, uh, orkanen die soms over de Atlantische Oceaan vroegtijdig afbuigen... met een grote omweg bijvoorbeeld in de buurt van Ierland of Portugal kunnen aankomen. En in dat geval kunnen ze het weer in Europa beïnvloeden... Nou, dat heeft de vorige orkaan Chris niet gedaan. En van Debbie is dat al helemaal niet de verwachting dat, het, dat die het weer in Europa gaat beïnvloeden. Want Debbie zal aan land gaan in Louisiana en zal daar langzaam maar zeker oplossen. Nee, wij hebben nog wel te maken met onze eigen, eigen lage drukgebieden zoals vandaag. En ja, de kaarten, de tekenen wijzen er toch wel op dat dat wisselvallige weer nog minstens een week doorgaat. Maar wisselvallig weer betekent natuurlijk wel dat er soms ook mooie dagen tussen zitten met droog weer, Zoals gisteren. En ook zoals aanstaande dinsdag. Nou, ja, daar wachten we gretig op in ieder geval. Reinier van den Berg, hartelijk dank. Dus bij u ook nog 0-0? Ja, Meneer van den Berg is nog 0-0 bij u? Uh, ja, is het, is het nog steeds 0-0? Ja, nee, dat was een vraag aan u. Maar we stellen hem nu maar aan Andy. Het is nog steeds 0-0. Ja. Het is nog steeds 0-0, inderdaad. En, uh... Wel was Italië weer heel dichtbij en eigenlijk een voorzet van Diamanti werd door alles en iedereen gemist. En die kwam zomaar op de paal terecht naast Joe Hart die daar eigenlijk ook naartoe dook. Maar de bal miste en de bal bijna dus in het doel zag vertrekken. We hebben 101 minuut gespeeld in deze wedstrijd. Engeland-Italië 0-0. Even een foutje van Maggio die moet uitkijken. Uh, want uh, als hij een overtreding maakt, dan is hij de pineut. Bal gaat over de zijlijn, maakt er geen overtreding en mag ingooien. Heeft dat gedaan. Kan de bal naar voren gewerkt worden. Is het uh, uh, natuurlijk Pirlo, die echt... Uh... ...onvermoeibaar is. En nu een foutje van Balotelli. Een foutje omdat hij een duwfout maakt. En dat is gezien door de uitstekend fluitende Pedro Provencia. Er werd steeds geroepen dat als de clubs naar de kwartfinale gaan... ...dat scheidsrechters dan naar huis moeten. Nou, dat is hier wel gebleken dat dat niet zo is. Want Portugal zit uh, zelfs in de uh, halve finale tegen Spanje. En Provencia fluit gewoon een kwartfinale. En doet dat uitstekend. Henderson, de man die ingevallen is... Voor Stott Parker was het slachtoffer van Balotelli. Joe Hart brengt de bal naar voren. Nog 2,5 minuten gaan in de eerste verlenging. De bal wordt weggekopt en doorgekopt door Balzaretti. En dan eens kijken of de aanval nu wel een beetje fatsoenlijk loopt. De Invaller Nocerino heeft de bal gegeven aan Montolivo. Zijn is een ploeggenoot komend seizoen bij AC Milan. Nocerino krijgt hem terug. Speelt hem dan helemaal terug naar achteren. Waar de bal door uh, wie was dat? Bart Zaglia naar Pirlo wordt gespeeld. Pirlo probeert de diepte te zoeken, maar Ashley Cole zit ertussen. Ashley Cole gaat lopen met de bal, speelt hem naar uh, Andy Carroll. Carroll, nee, kan geen bal goed naar voren geven. Kan uh, opgepikt worden door de Italianen. En dan kijk ik naar de klok, nog twee minuten te gaan in de eerste verlenging. Het staat nog altijd 0-0. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Voetbalvrouwen. Ja, in dit geval geen uh, voetbalvrouwen, maar uh, de vrouw van. Want gisteren belden we met de vriendin van uh, Pim Lichthart. De toen nog geregerend Nederlands kampioen wielrennen op de weg. En dus is het nu niet meer dan logisch dat we bellen met de vriendin van de kerstverse drager van de rood-wit-blauwe trui. Zo te horen zit ze in een straaljager, Ramona van der Lek. Ja. Zit je in een straaljager of uh, waar zit je? Het lijkt er wel op. Goeie, genade. <laughs> zeg, uh, gefeliciteerd. Want je, je. je bent de vriendin van Niki Terpsa. Uh, uh, wat zal het spannend zijn geweest vandaag? Ja, onwijs. Dat is uh, heel spannend, kan ik je vertellen. Ja? Nou, vertel, ja. vertel eens, hoe spannend dan? Ja, weet je, je ziet hem wegrijden op een gegeven moment. Op, uh, nou, zo'n 50 kilometer. En je denkt bij jezelf: jezus Nick, waar begin je aan? De 50 kilometer, doe normaal. Al je rustig, je moet nog zo lang. En nou ja, wat er allemaal door je heen gaat, dat is echt heel veel. Maar uh, op een gegeven moment dacht ik wel: Ja, hij gaat het gewoon redden. En uh, ja, super mooi, super trots. Hij zit naast je, he? hoort hij dit nu voor het eerst? Dat je denkt: Nick, waar ben je mee bezig? Nee hoor, dan wordt hij niet moordig. Ik had het al gehoord. Oh, je had het al gehoord. Uh, er veel renners die waren bang voor het parcours. Uh, heb jij ook angst gehad uh, langs de kant? Hallo. Oh nee, ja ik zit even. Nee, eigenlijk niet. Nee. nee ik moet zeggen dat ik uh, wel af en toe even. Dus... Ja, in het begin waren er natuurlijk best wel wat valpartijen. en ook wel uh, wat heftige valpartijen. Dat ik dacht, oh nee, en dan hoor je wel, we hadden een, uh, een antenne mee met een scanner van, ja, dan hoor je de, de rugnummers en de namen en dan zie je maar te duimen en te hopen dat hij er niet bij ligt. Maar daarna was ik eigenlijk relatief rustig, dacht ik, ja, dat zal wel goed zijn. nee Je kent dus een strijdplan misschien, je dacht, ach, ik weet precies waar die gaat toeslaan, want dat heeft hij bij ons vrijdag ook in de uitzending verteld. Ik zeggen dat wij niet zoveel over de koers gesproken hebben, van tevoren. Nee. Dat, uh, nee. Oh. nee. Zeg, wat heb je. Jullie... Ja, uh, ja. ja. Ben je er nog? I oh. Oh, wacht even, ja. Tunnel. Het is een straaljager met aandrijvenproblemen. Nee, eh. Ja. Tunnel, denk ik. En die Engeland tegen Italië. Hey, dat daar komt bijna de 1-0 voor Engeland, maar de bal uh, is over de achterlijn geweest en niet in het doel. En die Carroll was. Uh, uh, redelijk dichtbij. Het balletje van Theo Walcott, Goede wissel is dat geweest. Want hij uh, zorgt toch regelmatig voor gevaar. Brengt de bal bij de tweede paal. En daar uh, glijdt de bal eigenlijk overheen. Over die tweede paal. En dus staat het nog altijd 0-0 bij Engeland-Italië. En dat zullen we ook uh, na 106 minuten zeggen. Want de scheidsrechter heeft gefloten. We hebben de eerste verlenging gehad. De ploegen gaan weer wisselen van helft. We gaan nog 15 minuten verlengen bij Engeland-Italië. Ja, nou ja, goed. Uh, misschien heeft Ramona de radio aanstaan. Uh... Bij deze nemen we even afscheid, want we kunnen geen uh, verbinding meer nemen. Lange tunnel, zullen we maar zeggen. En de groeten aan uh, Nicky. Hij kan een jaar lang genieten van die mooie trui. Ik zeg even dat met het oog op morgen niet om 11 uur begint. Want wij nemen de verlenging en de eventuele strafschoppen vanzelfsprekend mee. Fonds Groenendijk. Het heeft er alles schrijven van dat strafschoppen worden. En volgens mij heeft Engeland daar een heel slecht verleden in op grote toernooien. Ja, dat zat ik net aan te denken. Engeland en strafschoppen. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Dat is nog erger dan Nederland volgens mij. Ja, dat is heel erg. Alleen, uh, ja, er zijn ook wel mensen die dan weer zeggen... Dan, uh, dan komt het ook wel weer dichterbij dat je een keer gaat winnen ook ja. met strafschoppen. Ja, ja. Dus dat kan. Ja. Maar wat ik een beetje mis bij die Engelsen... dat is toch zo'n zo type Gary Lineker die je een tijdje geleden had. Zo'n zo type spits. Als ik die carol zie spelen... dan. Ja, daar word ik niet vrolijk van. Hij maakte een fantastisch doelpunt in de kopbal. Uh -huh. hè, in een eerdere wedstrijd. Maar het is niet een voetballer waarvan ik nou uh, echt uh, ja, in een staat van opwinding raak. Nee, nee goed. Nou, we, we gaan het afwachten. Ze hebben een hele korte pauze tussen de uh, twee helften van die verlenging in. We gaan even naar de ster. En vervolgens uh, Ewa Jong met uh, kort nieuwsbulletin. En daarna gaan we natuurlijk zo snel als het kan weer terug... naar de ontknoping van uh, die kwartfinale tussen Engeland en Italië. Wat ons betreft graag tot zo.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 1, niet 2. nee, zelfs geen 3, maar 5. Zijn we onheer, jongens? Ja, ja. Oké, okay. Kees hier. Ik kom er even tussendoor voor de minder fileberichten. Komend weekend asfalteren we de A12... tussen Maarsberg en Maren richting Utrecht om de weg te verbreden. Daardoor zijn er minder rijstroken beschikbaar en kan het druk zijn. Kijk dus op van A naar .nl. Terug naar de commercials. Door een betere doorstroming komen we verder. Dit is Radio 1...